5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Syrische opstandelingen gaan niet in op eisen regime. Noord-Korea zou weer bezig zijn met het voorbereiden van een kernproef. En Tom bonen wint opnieuw Parijs-Roubaix. De Syrische opstandelingen zijn niet bereid om zwart op wit te garanderen... dat ze dinsdag de wapens neerleggen. Het regime van president Assad had zo'n garantie geëist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 De sprint om de tweede plaats is gewonnen door Sébastien Turgot. Derde werd Alessandro Balan. Nicky Terpstra werd vijfde en Lars Boom zesde. De Nederlandse Davis Cup ploeg heeft ook de laatste twee partijen tegen Roemenië gewonnen. Gisteren was het team van captain Jan Simerink al zeker van overwinning door een 3-0 voorsprong. Vanmiddag wonnen Robin Haase en Thomas Schorel in Amsterdam ook hun tweede enkelspel. Inzet van het weekend was een plaats in de playoffs voor de wereldgroep.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 Zes minuten over vijf, u bent weer terug bij Langs de Lijn. We gaan ons opmaken voor de bekerfinale tussen PSV en Heracles. U krijgt het buitenlands voetbaloverzicht. Maar we hebben ook nog te goed pioniers tegen Kinheim Theo Plasjaar. Die wonderlijke wedstrijd waarin Kinheim met 6-0 aan de leiding ging. Maar toen keerde alles, hè? En uh, 8-6, dat is de eindstand geworden. En daar zijn ze helemaal ziek van bij kinderen. En de namenspreking op het veld duurt nog steeds voort. De furieuze coach en... De mannen zijn elkaar goed de waarheid aan het zeggen, want uh, dat is natuurlijk uh, buitengewoon merkwaardig. Een 6-0 voorsprong zomaar uh, weggeven. Terwijl uh, beide ploegen in de slotfase allebei nog kans hadden op meer, is de teller blijven steken op uh, 8-6. En uh, een verdienste van Pioniers dat vorig jaar de uh, het finalist was in de 100-series. En ook dit jaar weer uh, die finale zou willen halen. Datzelfde geldt voor Kinheim, wat vorig jaar niet voorbij de play-offs kwam, uh, maar uh, dit jaar de lat een stukje hoger gelegd heeft. En ook de Holland-series zou willen halen. Die finale van de strijd op het Nederlands kampioenschap. Maar er zijn er nog twee, namelijk Neptunes en Amsterdam, die dat graag zouden willen. En dan heb je de top 4, denk ik, alweer te pakken van de competitie. Die nog gaat duren tot 9 juli. Verdiende winst voor Pioneers, Toch wel hoor. 8-6 hier vanmiddag in Hoofddorp. TV Wonder met uh, seal Delivered. Ik meld u nog even dat Schalke 04 inmiddels met 3-0 voor staat tegen Hannover... en Huntelaar daarbij zijn 24e seizoenstreffer. Een mooi Nederlands woord liet uh, aantekenen. Maar wij gaan natuurlijk het hebben over Heracles tegen PSV. De bekerfinale, bijna 20.000 Almeloze supporters... zijn onderweg of inmiddels wel gearriveerd in Rotterdam. Maar er zijn er natuurlijk ook nog een heleboel in Almelo achtergebleven. Uh, Colette van Nune, jij bent daar in Almelo. Waar, waar ben je eigenlijk nu? het Prinses Amaliaplein. En daar zijn toch beduidend minder mensen dan dat er nu uh, vanuit Almelo in uh, de Kuip zijn aangekomen. Het is natuurlijk niet zo'n heel grote stad. Hè? Maar uh, ja, inderdaad, wat je zegt, zo'n 20.000 was trouwens nog wel een klein probleempje. Want uh, er waren niet genoeg bussen geregeld. Maar het is misgegaan, dat heb ik nog niet gehoord. Misschien jij wel, maar uh, dat er zijn ongeveer 250 mensen die uh, de bus hebben gemist. En die dus alsnog nu gedwongen zijn om in Almelo te gaan kijken. Ja. En uh, nou, even kijken. Zou ik ze vragen of de sfeer er een beetje in zit? Ja, kijk eens even. Ja, ja. meneer, ik zag dat u net een uh, speciaal uh, Herakles biertje aan het drinken was, maar nu is het weer het gewone. Het is nu weer gewoon de Welke is lekkerder? Het doet geen verschil, het is allemaal gros. Ah, ik denk hij, denkt, hij, ik denk hij zal er wel een speciaal gevoel bij hebben. Uh, als het uit een speciaal Heracles uh, uh, blikje komt, dan zal het wel lekkerder zijn. We komen hier natuurlijk voor het voetbal. Er zijn ook mensen die zijn echt wel helemaal zenuwachtig. Zenuwachtig, hè? Je bent al wel een beetje zenuwachtig. Ik ben heel erg zenuwachtig, ja. Maar u heeft er wel een goed gevoel over. Ik heb er heel goed gevoel over, ja. En Raakles gaat gewoon winnen met 1-3. 1-3, hoe weet u dat zo zeker? Dat heb ik gedroomd. Vertel. Ik droomde dat, uh, dat de wedstrijd was. En dat PSV eerst scoorde. En was iedereen heel teleurgesteld. En daarna werd het gewoon 1-3. Het ging helemaal goed. Ja, want doordat PSV eerst scoorde, toen werden we de was echt wakker en dachten, en nou gaan we. En nou gaan we ervoor, ja. Dat, ja. Doet, dat doet ze sowieso wel, maar toen helemaal, ja. ja. En dat was echt een realistische droom. U heeft voorspellende gaven. Af en toe wel, ja. Vandaag wel, hè, denk ik. Vandaag wel. <laughs> heeft u net zoveel vertrouwen, meneer? Ja. Nou, nee dus, anders was u niet zo lang stil. Het was een beetje twijfel. Ik denk wel dat ze uiteindelijk gaan winnen. Ja. Maar mijn gevoel is iets minder goed. Ja. Maar... In PSV denk, in Eindhoven denken ze in Eindhoven ook allemaal dat ze gaan winnen. Hè? De onderschatting. Dat is waar ze straks gaan lopen. En dan wint Rakelijs. Okay. Ze zijn zoveel beter op papier... dat ze daardoor misschien niet helemaal ervoor gaan. Misschien wel. Maar goed, wat is op papier? Hè? Als Rakelijs moet, dan staan ze er gewoon... Dat is tegen AZ ook bewezen en dat gebeurt nu weer. Ja. Ja. <laughs> Hoe vindt u de sfeer? Het dus moet nog een beetje op gang komen, vindt u? Het is nog een beetje rustig, maar het komt straks helemaal goed. Ja, ja. En ook van hier vandaan gaan jullie gewoon, hè, dat voelen ze, dat jullie er zijn voor ze. Zeker weer, ze. Ja. Dat gevoel is belangrijk, toch? Ja. Zo is het, dankjewel. Nog, uh, hoe lang is het? Bijna een uurtje. Ja. Nee, drie kwartier. Dan gaan we beginnen. Drie kwartiertjes daar in Almelo. Daar zijn heel veel mensen. Colette van Dune neemt daarvoor ons waar. Hoe de sfeer in Almelo is nu? Hoorden de verschillende supporters. Maar ja, die zijn positief. We gaan eens kijken hoe het eigenlijk is met de trainer van PSV, Philip Cocu, want die sprak enige tijd geleden met onze eigen Ronald van der Geer. Dus in gesprek met de trainer van PSV. Nou, Philip aangekomen in de Kuip. Hoe is het? Ja, prima. We een goede voorbereiding gehad en uh, we zijn er klaar voor. Wat heb je met het team gedaan de afgelopen dagen? Want Peter Bos zei, ja, ik heb toch wel wat spanning bij ze weg moeten halen. Het is iets unieks. Hoe zit dat met, met jouw ploeg? Nou, ik denk, we hebben gewoon een hele goede, een goede week gehad. Waarin we ja, sinds, een, sinds een periode een hele week kunnen voorbereiden op één wedstrijd. En dat denk ik dat het wel een prettig gevoel heeft gegeven bij de spelers. Uh, we hebben wat accenten in de trainingen kunnen leggen die we daarvoor wat minder hebben kunnen doen. Ik zie meer daar het verschil in dan, uh, dan dat er heel veel extra spanning op zit. Uh, maar wel de motivatie. Je hebt het meer zakelijk benaderd eigenlijk dan emotioneel. Ja, ja ik, ik heb het gewoon gezien uh, als een voorbereiding op, een, op ieder andere wedstrijd. Alleen er zit natuurlijk een prijs aan vast uh, dat op zich brengt dat dat extra spanning met zich mee. Maar dat moet geen verschil maken in de uitvoering uh, uh, van de taken en de manier van spelen die we voor ogen hebben. Een prijs is altijd belangrijk. Hè? Dit wordt wel vaak gezien als een troostprijs. Daar heb jij van de week ook iets over gezegd. Dit is gewoon echt zilverwerk. Ja, want ik, ik wil met prijzen niet over troostprijzen of, of een grote prijs of een kleine prijs. Het is de mogelijkheid om een titel te, te winnen. Dat is de beker en daar moet je dan vol van gaan. En je weet nooit hoe vaak je hier, hier nog staat. Vol stadion, goede ambiance, veel fans zijn meegekomen als sporter. In mijn, in mijn elftal zijn ook heel veel spelers die nog geen prijs gewonnen hebben. Nou, er is nog alles aanwezig om alles aan te doen vandaag om, om die wedstrijd te winnen. Was dat als speler voor jou, een bekerfinale? Want dit wordt wel een volksfeest, een provinciefeest bijna. Nou, ik denk dat het natuurlijk schitterend is voor, uh, voor het voetbal in Nederland... dat in een bekerfinale het stadion gewoon vol zit. Van uh, beide clubs, heel veel fans aanwezig zijn. Ongetwijfeld een geweldige sfeer in de stadion. En nou is het aan ons om dat te bekronen met een goede wedstrijd en, uh, en de winst. Kun je iets zeggen over de opstelling? Ja, we spelen met uh, Titon, uh, Hutchison, uh, Marcelo, Bauma, Pieters. Uh, Middenveld, Strootman, uh, Labiat, Toijvonen. Uh, Mertens, uh, Lens en Wijnalm. En, dus, en dus geen Matas? Ja, die speelt uh, vandaag niet, zit op de bank. En heb je daar een reden voor? Kun je daar ons daar een reden voor geven? Want je hebt hem lang gewoon wel opgesteld. Ja, nee, ik, ik heb voor deze wedstrijd gekozen voor het Lens. lens. Die zal misschien iets andere invulling geven aan, uh, aan die positie dan uh, met Tafsdee. Maar uh, ik denk dat dat uh, verder geen probleem moet zijn voor het team. Uh, de speelwijze verandert niet. Alleen de invulling van, van de speler op een bepaalde positie zal iets anders zijn. Tot slot jullie zijn favorieten? Ja, ik vind wel dat wij favorieten zijn, ja. is dat Legt dat druk of, of is dat normaal als je kijkt naar de resultaten? Het is net hoe, hoeveel druk je zelf oplegt. Uh, het gaat uiteindelijk om of je dan nou favoriet bent of de underdog. Je kan allebei winnen. En daar ga je voor. Uh, anders kan ik, het, uh, kan ik het niet zien. Maar ik vind wel, uh, als wij uh, een, een bekerfinale spelen, dan vind ik wel dat wij uh, favoriet zijn. Uh, dat geeft helemaal geen enkele garantie op iets. Dus we zullen er hard voor moeten werken. Want voor Iraken is het natuurlijk ook een fantastische, uh, fantastisch moment. Succes. Dank je wel.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 by van train was dat. We hebben het dan ook over hockey gehad vanmiddag Amsterdam en Bloemendaal troffen elkaar in de kwartfinale en Amsterdam won met 3-2 en is dus door naar die halve finale in de Euro Hockey League. Tim Steens keek naar de wedstrijd en ging na afloop in gesprek met Teun Roof, maker van het derde Amsterdamse doelpunt en een van de uitblinkers aan Amsterdamse kant. Ja Teun Roelof voor mij de man van de wedstrijd. Wat ging wel goed he, vandaag? Ja, dankjewel. Ik uh, vond het hele team goed. Ik vond Tiggers eigenlijk meer, misschien nog wel meer de man op de wedstrijd. Maar ja, heel blij met mijn goal en heel blij dat we door zijn. Uh, super, ja. Ja, want wat een wedstrijd was het, hè? Ja, je weet van tevoren dat het een mooie pot wordt, uh, Twee Nederlandse teams in de Europa Cup kwartfinale. Maar ja, zij, uh, we het ligt ons wel, het spelletje wat we allebei spelen. Maar het gaat op en neer en uh, ja, we speelden goed en we winnen hem. Wat was het te plan van tevoren? Uh, in balbezit goed uh, letten op uh, gevaarlijke mensen van hun snelle jongens. Die, want zij spelen toch wel op de counter met de Nooyer en Hofman. En dat zijn gevaarlijke jongens en ze komen er ook af en toe uh, goed uit. Dus uh, dat was het belangrijkste. En uh, aanvallend gewoon goed balbezit houden en, uh, en uh, proberen er overheen te komen. En uh, ja, Je ziet het, we hadden één corner die gaat erin. En, uh, mm. en we hebben de mooiste goal is volgens mij die 2-0. Schitterend dus, aanval was het ja, trouwens. Hè? Ja. Ja, uh, <laughs> ik denk dat vijf man hem één keer raakten en hij zat erin. Dus dat was echt top. Jullie stonden 2-0 voor, toen werd het 2-1. Toen dacht ik even, nou, nou komt dan echt terug in de wedstrijd. Dachten jullie dat het in het veld ook? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik vond het wel een hele mooie corner. Ik had ja. hem wel eens gezien, maar dat ze hem zo <laughs> uitvoeren, echt super. Uh, ja, het was lekker dat we daarna meteen het 3-1 maakten. En uh, in hun, hun, uh, hun uh, favoriete onderdeel, de counter, was wel lekker. Ja, ik uh, ben blij dat we hem meteen het 3-1 maakten. En we hadden niet echt het gevoel dat, we, dat ze on over ons heen zouden komen. Ja, jij maakte die goal uit de snelle kant, je kreeg een mooie paas van uh, Valentin Verga. En daarna denk je op de kop van de cirkel, nou laat ik maar eens even uithalen, want hij was fantastisch, hè? Ja, Valentin die, Vali uh, die bond te verdediger goed, die hield hem nog iets langer bij zich. En mm. ik dacht, waar blijft hij nou, waar blijft hij nou? Maar uiteindelijk was het wel lekker, ik kreeg hem super in de loop en uh, in de randcirkel dacht ik ga uithalen. En toen kwam uh, Wouter Jolie voor me langs en toen dacht ik doe hem hoog. En zo ging hij uh, in de kruising, ja, top. Ja, en nu dus de halve finale is mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Uh, Europa halve Finale, ja, dat is een beetje waar je het om doet. En, uh, en we hebben ook nog de competitie waar we ook nog een prijs kunnen pakken. Dus uh, we gaan voor de triple. En... Even over jouzelf, Teun. Uh, ik zei al vandaag, uh, voor mij de man van de wedstrijd. Uh, het Nel al, hoe zit dat eigenlijk met jou? Want je hebt erbij gezeten, maar weer afgevallen. Maar zoals je vandaag speelt, uh, bondscoach Paul van As was aanwezig. Ik denk, nou, hè? misschien nog een kansje? Nou, ik zou het heel leuk vinden. Ik heb uh, 25 Interlands, ik heb de WK meegedaan. En uh, daarna ben ik eigenlijk een beetje uit beeld geraakt. Wat wel jammer is, maar ja, ik sta ervoor open. En uh, als ik zo speel vandaag, denk ik dat ik mijn steentje kan bijdragen. En als ze me nodig hebben, dan weten ze me te vinden. Teun zei dat in gesprek met Tim Steens. Amsterdam dus in de halve finale. Rotterdam zou dat ook nog kunnen. Morgen speelt de ploeg in een andere kwartfinale, ook in Rotterdam. Overigens tegen het Engelse East Grinstead. En dan naar Bloemendaal, de ploeg die het wat moeizaam doet in de competitie. En vandaag dus ook tekort kwam tegen Amsterdam, uiteindelijk uitgeschakeld. Teleurstelling van coach Dave Smolenaars is dan ook groot. Ja, dit, uh, ik zei het gisteren, knock-out, dus je wil door. Het is alles of niks, nou, dan wordt het niks. En is niks, is dus beter teleurgesteld. Hoe kwam het? Nou, vooral de eerste helft. Uh, ik vond de eerste vijf, zes minuten was nog wel oké. Okay. Uh, maar daarna zijn we eigenlijk uh, te veel achter de feiten aan gaan lopen. We hebben met, met te weinig lef en uh, overtuiging onze verdedigen nu de gespeeld. Waardoor, ze, waardoor Amsterdam heel goed in hun ritme kwam. Nou, dan maken ze twee goals uit. Overigens ze nog wel aardig wat kansen gehad. Ja, dan waren ze absoluut sterker. En na rust hebben we veel meer lef in het spel ge, gelegd, veel meer druk gespeeld. Ja, ook wat opportunistischer gespeeld. En na, na hard werken resulteerde dat uiteindelijk in 2-1. Dus toen had ik wel zoiets van, nou, ik voelde me wel langzaam aan mijn kanten. Nou, ja, als dan binnen twee minuten die ideeën in de valt, dan is het natuurlijk mentaal is het natuurlijk wel even over. Maar goed, en aan het einde krijgen we nog uh, best wel twee, drie, drie mogelijkheden die dan net niet goed vallen. Dus ja, de uh, eerste helft uh, matig, de tweede helft was goed. Ja, natuurlijk krijg ook een aantal kansen hè, met die strafcorners, met name hè, een paar strafcorners. Uh, maar het zat onder op de bank, maar dat was een bewuste keuze, denk ik. Ja, nou, we hebben dit weekend met Diede voor het eerst achterin gespeeld. Mm -hmm. Dat gaat eigenlijk heel, heel goed. En uh, ja, dat betekent dat, uh, dat uh, in dit geval Olmer iets vaker uh, uh, aan de kant zit en Stijn ook. Mm -hmm. Ja, zijn allebei betrokken bij de corner. Nou, uh, kan het net zo vallen dat hij uh, op dat moment er niet, uh, niet in staat. Alhoewel, ik denk dat uh, de varianten die we daar Kom. gespeeld hebben waren mm -hmm. op zich prima. Alleen ja, zijn het in de kleedkamer. Dan uh, valt het gewoon net niet, uh, net niet goed. En uh, ja, daar zullen, daar zullen we nog, uh, nog een stapje bij moeten om het wel net wel te laten lukken. Hoe groot was het de teleurstelling bij de spelers? Ja, ook heel groot. Mm. Ook heel groot. Uh, ja, vorig jaar hebben ze eenzelfde scenario gehad. Hè? Mm. Twee goede tegenstanders. Dat is hartstikke leuk, want je wil graag tegen goede tegenstanders spelen. Uh, vorig jaar is ze net niet. En nu, uh, nu uh, ja, 3-2 op schaal. Het was 3-1, maar goed. Uh, mm. Ja, ook, ook net tekort. Dus dat is wel. Uh, ja, zijn ze zeer teleurgesteld over jou. Ik heb een man met twee left voeten. En als hij dan hij beat. Ik denk really You sure, should know. We're Eentje van drie jaar geleden alweer, Alessia Dixon met de schooplijnd tekst The boy does nothing. We gaan weer even terug natuurlijk naar de catacomben van de Kuip. Want uh, Edwin Cornelis loopt er een bijzondere dag voor Eindhoven en misschien nog wel bijzonderder voor Albarlo en omstreken. Alles en iedereen is uitgerukt. Nog een half uurtje en dan gaat de bekerfinale daar beginnen. En uh, Edwin Cornelis op zoek daar in de catacomben in Rotterdam. Ja, het is natuurlijk een bijzondere dag voor Heracles. Dus we schieten veel mensen aan die bij die, bij die club betrokken zijn. Zoals Nico-Jan Hoogman. Uh, Hoogman natuurlijk. Uh, Nico-Jan, ja, kan je aangeven, wat doet dit met de club? Ja, dit is een enorme boost die de club krijgt. Ik ben net uh, bij het side event geweest. Uh, bij de supporters die straks achter de goal uh, zitten. Ja, die mensen zijn zo ongelooflijk trots. Uh, als je dat ziet, uh, hoe blij die zijn... Ja, is, is gewoon geweldig. En moet je even omschrijven, want hoe gaat het eruit zien straks? Ze zitten achter de goal met z'n allen? Achter de goal, uh, waar de Feyenoord uh, thuis thuispubliek altijd zit. harde kern. En uh, ja, dat zal uh, voor één keer vandaag in de Kuip zwart-wit zijn. Ja. Ik was er toevallig gisteren bij toen uh, de spelersbus vertrok vanuit Almelo. Dan zie je wat dat teweeg brengt. Hè? Al die mensen langs de weg. Ja, het is ongelooflijk uh, hoe het inderdaad leeft in Almelo. Het is natuurlijk heel bijzonder. De club bestaat 109 jaar. En uh, ja... Dit is de eerste keer dat je dan in de bekerfinale staat en ja, daar wil iedereen zien, daar wil iedereen bij horen en, uh, ja, het, in Almelo leeft het. Ja, jij dus betrokken bij uh, die club. Uh, wat kan de club hier ook op de langere termijn mee? Moet je dit zien als een incidenteel succes of heeft dat, uh, ja, gaat het verder dan dat? Nou, het is een bekroning van op dit moment uh, uh, hoe, hoe, uh, hoe wij spelen. En, uh... Um, ik hoop dat wij... Maar goed, je moet ook re realistisch zijn. Uh, met een minimaal budget uh, zal het niet uh, jaarlijks zijn dat wij hier staan. Dus uh, daarom moeten we er nu ook van genieten. En uh, ja, we moeten kijken dat we, dat we vandaag een prachtige wedstrijd van maken. Maar het feit dat het met een minimaal budget dus wel kan om in de bekerfinale te komen... dat geeft de burger in Almelo wel moed natuurlijk. Absoluut. Ik bedoel, uh, en daar is men ook trots op. Ja. Wat uh, moeten we ervan verwachten vandaag? Maar wat ik net aangaf, ik hoop dat wij gewoon een echte wedstrijd uh, zullen gaan zien... Uh, die spannend zal zijn en uh, waar, waar goed voetbal uh, te zien is. En uh, ja, ik hoop dat wij gewoon uh, uh, dat ding mee naar Almelo uh, nemen. Want na die 6-0 van vorige week zal de perceptie van de mensen zijn van... ja, je is toch wel echt de absolute underdog, hè? Zeker, maar goed, uh, dat heeft niks met vorige week te maken. Uh, dat heeft ermee te maken dat PSV een hoger budget heeft... Uh, uh, over het algemeen uh, ook betere spelers... Uh, dus wij moeten vandaag echt uh, een topprestatie leveren. En PSV wellicht uh, vandaag iets minder. En dan maak je kans. Ik dank je Oké, okay. perfect. Veel Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna twee minuten over half sessies. En de hoofdpunten met je groentje heb. De Syrische opstandelingen zijn niet bereid om zwart op wit te garanderen... dat ze dinsdag de wapens neerleggen. Het regime van president Assad had zo'n garantie geëist... als voorwaarde voor het ingaan van de wapenstilstand...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 Volgens het plan van Verliende worden de 500 jongeren lid van zowel de VVD als het CDA en de PvdA. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Marco Volgen. De bewolking neemt toe en vanavond, vooral vannacht, gaat het van tijd tot tijd al wat regenen. Temperaturen dalen niet meer zo ver. Afgelopen nacht was het heel koud, maar dat gebeurt nu niet meer. 4 graden in Groningen, 7 graden in Limburg en in Zeeland. Dan morgen een temperatuur die heel langzaam gaat oplopen. Uiteindelijk worden het 10 tot 12 graden. Maar dan is het wel in de namiddag of misschien al wel in de avond. Grotel van de dag bewolking, van tijd tot tijd wat regen. En laat op de dag gaat het dan waarschijnlijk wat harder regen in het westen en noordwesten van het land. Bovendien gaat er ook een stevige wind waaien. Uit het zuidwesten waaien het bij zeekrachtig, windkracht 6 en bovenland minimaal matig kracht 4. Dan dinsdag nog steeds veel bewolking, wat regen in de ochtend, in de middag een bui. En mogelijk dat het dan ook af en toe eventjes wat opklaart. Het blijft zacht, dat blijft het ook de dagen daarna, graad of 13 is het dan wel met af en toe wat zon en een enkele bui. ANDB Verkeersinformatie. Er staat video op de A6 Muiden richting Emmeloord... tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. 4 minuten over half 6, over 26 minuten begint de bekerfinale tussen PSV en Heracles. Daardoor halen we het nieuws van 6 uur ook wat naar voren, zodat we daar van begin af aan bij kunnen zijn. Maar eh, bij ons geen competitie, in de landen om ons heen wel. Buitenlands voetbal, langs de lijn bijvoorbeeld in Engeland, waar de Engelse koploper Manchester United vanmiddag eenvoudig won met 2-0 van QPR, Queens Park Rangers al na een kwartier kwam United op een 1-0 voorsprong, benutte penalty van Wayne Rooney de Queens Park Rangers stond vanaf dat moment ook nog eens met 10 man in het veld maar duurde toch nog lang voordat United de tweede treffer maakte, halverwege de tweede helft was daar Paul Scholes van af, uh, grote afstand schoot hij de 2-0 binnen, de voorsprong van United op Manchester City, de stadgenoot is nu 8 punten, maar City speelt op dit moment uit bij Arsenal en na 4 34 minuten staat het daar nog altijd 0-0. Er is er ook nog nieuws over de oud-Twente-speler Brian Ruiz. De Costa Ricaan liep gisteren in een wedstrijd van zijn club Fulham tegen Bolten een voetblessure op. En waarschijnlijk heeft hij zijn middenvoetbeentje gebroken en komt hij dit seizoen niet meer in actie. Met nog vijf wedstrijden te gaan in de Bundesliga blijft de strijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München ongemeen spannend. Beide ploegen maakten dit weekend geen fout. Dortmund won uit bij Wolfsburg met 3-1 en bij Bayern München was Gomez allemaal de grote man. Bayern won met 2-0 van Augsburg. En we maakten allebei de doelpunten. Dus Gomes 1 op aangeven van Arjan Robben. Het verschil tussen Dortmund en Bayern blijft drie punten. En komende woensdag is het Dortmund-Bayern. Schalke 04 steemt af op een derde plaats in de Bundesliga. De ploeg van Huub Stevens rekende zojuist af met 3-0. Van Hannover 96 werd er gewonnen. En Huntelaar maakte het derde doelpunt. De eerste twee kwamen op naam van Raúl. In Italië werd gisteren al een compleet programma afgewerkt. Juventus nam de koppositie weer eens over van AC Milan. Want de oude dame won zelf met 2-0 van Palermo. Dankzij treffers in de tweede helft van Bonucci en Cuellera. En eerder op de dag verloor Milan met 2-1 van Fiorentina Amari. Er profiteerde kort voor tijd van een fout van Maxis en maakte het winnende doelpunt voor de ploeg uit Florence. Met nog zeven wedstrijden te gaan heeft Juve nu één punt voorsprong op Milan. Lazio Roma staat de derde maar die hebben elf punten minder dan Juventus. En in Spanje ligt de druk vandaag bij Real Madrid. Barcelona won gisteren bij Zaragoza. Daardoor is het gat nog maar drie punten. Maar Real kan er natuurlijk weer zes punten van maken. Moeten ze wel winnen van Valencia, de nummer drie van Spanje... ...en afgelopen donderdag nog te sterk voor AZ in de Europa League. Barcelona had het gisteren overigens nog niet eens zo makkelijk... ...in de eerste helft kwamen zelfs achter bij Zaragoza... ...maar voor stelden Puyol en Messi orde op zaken... ...in de tweede helft was Zaragoza met tien man kansloos... ...en uiteindelijk werd het daar dus 4-1 voor Barcelona... En dat betekent dat wij ons gaan opmaken voor beschouwen voor PSV tegen Herakles. Dus we gaan verbinding zoeken met de Rotterdamse Kuip. Onze verslaggevers zijn daar te plekken. Ronald van der Geer en uh, Bas Ticheler. En uh, ja, ze hebben allebei volgens mij een beetje zich gespecialiseerd op de opstellingen van de clubs. Ik weet niet wie er van de heren gaat beginnen. Uh, Bas Ticheler, mogen bij jou beginnen? Jij weet alles van PSV geloof ik, hè? Ja, echt alles. Alles, hè, weet jij. Dat hadden ze mij gezegd, Bas. Bas Ticheler ja, ja, ja. weet alles van PSV. Pro ik probeer we. iets te vragen wat ik niet weet als je <laughs> Be begin maar eens met de omstelling gewoon Bas. Ja, nou ja, laat ik vooropstellen. Er zit één verrassing in. Dat is namelijk dat Matafs de spits niet speelt. En op de bank zit. En gepasseerd is door Filip Cocu. Wie staat er dan wel in de spits? Nou ja, Lens. Want zo zei Cocu. Ik wil dat toch eens wat anders invullen. Niet tevreden geweest over dat wat uh, Matafs heeft laten zien in de voorbije weken. Daar kun je wel iets bij voorstellen overigens. PC heeft voor het overige een fitte selectie. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd zijn er twee spelers die toen geschorst waren. Uiteraard nu weer terug. Mertens en Marcelo die hebben tegen VVV niet kunnen spelen, zodat het elftal van PSV er eigenlijk vrij logisch uitziet. Met Titon in het doel, een achterhoede waar Hutchinson nog altijd de rechtsback is, waar het centrum wordt gevormd door Marcelo en Bauma en Erik Pieters linksback staat. Het middenveld daar Labiat eigenlijk al bijna niet meer weg te denken met Toyvonen en Strootman. En drie aanvallers dus Wijnaldum, Lens en Mertens. En dan houdt PSV dus een bank over. En die mag je eigenlijk best sterk noemen, want daar zit Manolev op, Engelaar, Mataps, De Rijk. Dat waren dus tot voor kort eigenlijk allemaal wel basisspelers, zo nu en dan. Fennagor of Hessling als breekijzer indien nodig. En Memphis Depay, het jonge talent, dat uh, scoorde afgelopen week tegen VVV. Dus dat ziet er eigenlijk bij PSV behoorlijk uit. Zoals gezegd, PSV is fit. En dat betekent dat Cocu echt heeft kunnen kiezen wat hij wil. En dus in die zin ook met zijn keuze dus voor Lens en niet voor Mataps met de Wille Bloot gegaan. Want dit is dus wat hij wil. En dan naar de uh, tegenstander, Heracles, uh, bezig uh, om uh, nog wat op goal te schieten hier in een kuip die langzaam maar zeker dus helemaal vol stroomt. Aan de ene kant is het rood-wit, aan de andere kant is het zwart-wit. Ook beide clubs zullen straks in hun traditionele tenue spelen onder leiding van uh, scheidsrechter Van Boekel. Ja, heel veel studiewerk heeft Peter Bos, de trainer van uh, Heracles, niet hoeven verrichten aan uh, de opstelling. Hij speelt met zijn sterkste elf, zoals hij dat eigenlijk ook in de competitie. Over het algemeen doet, laatste weken door schorsingen en blessures wel wat aanpassingen moeten doen. Maar gek genoeg bleek iedereen op tijd fit voor deze wedstrijd en ook zonder kaartenlast. Dus beginnen we straks met Pasveer in de goal. Hij keert dus weer terug. In de halve finale speelde Telgenkamp tegen AZ een berenwedstrijd. Maar Pasveer is de eerste keeper en start dus straks in deze wedstrijd. Achterin Breukers, Rienstra, Van der Linden en Loops. Voor twee van die spelers de laatste wedstrijd vandaag in het toernooi voor Herakles ooit. Want ze gaan de club verlaten. En Van der Linde. De centrale verdediger begon zijn carrière hier in Rotterdam. En mag hem dus, misschien wel met een prijs, bijna gaan afsluiten in deze kuip. Kwanza, Overtoom en Duarte op het middenveld. En Douglas Armenteros en Everton staan voorin bij Herakles. Ja, en dan als we naar die bank kijken, is die een stuk minder. Fijnovic zit daar natuurlijk. Gaurier, de man die een doelpunt maakte tegen AZ. Dat geldt ook voor Bruns, andere invaller toen. Luis Pedro, Davidson en Tewierdik. En die genoemde Telgenkamp. Dat zijn dus de mensen die het vanaf de bank gaan doen. Die andere elf zullen vandaag de eer van Herakles moeten gaan verdedigen in deze uitverkochte Kuip. Aan het volgen, nog twintig minuten, dan uh, gaat het daar beginnen in de Kuip. En ik zei u al, we halen het nieuws van zes uur daardoor wat naar voren. Edwin Cornelissen loopt ook nog steeds door die katakombe daar in die Kuip. Komt allerlei mensen tegen, want heel in het Nederland is hier natuurlijk naartoe gekomen. Um, zo kwam hij onder andere ook een man tegen die uh, lang in het uh, voetbal werkte, nu algemeen directeur bij Sparta is, en, uh, of technisch directeur, en inmiddels ook uh, een jeugdtrainer verleden heeft bij PSV. We hebben het over William Vloed. Ook op weg naar de tribune, Wiljan Vloed voor een bekerfinale. Ja, die we vooraf niet hadden verwacht, hè? Herakles tegen PSV. Nee, nee, dat hadden we niet verwacht. Maar ik denk dat dat wel een charme is voor de beker. Hè? Het onverwachte dat een ploeg die normaal gesproken niet in de prijzen speelt... zich nu mee kan mengen in de prijs. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Dat kan eigenlijk alleen maar in de beker, zoiets, hè? Ja, ik denk dat het dit niet kan in de competitie. Ik denk dat het toch dan meer de, gewicht, de geleidelijkheid is dat mensen aan de top gaan. Maar in de beker kan dit. Helaas gebeurt het nog veel te weinig. We hebben Utrecht een paar keer gehad, natuurlijk al niks aan niks dan te jaren terug. Die wonnen volgens mij toen twee keer op rijden, dat was fantastisch. Ja, dat geeft een geweldige input, met name aan de club zelf. Dus vandaar dat ik het wel heel leuk vind. Voor jou als kenner, wat maakt Herakles nou zo'n goede cupfighter? Nou, ik weet niet of het een goede cupfighter is, want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar Gewoon een beetje geluk hebben eigenlijk. Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel het mooie is dat het beleid wat ze daar voeren, dat dat heel constituent is. En dat het heel consistent beleid is en dat je dat uiteindelijk dan eens een keer succes haalt middels een beker En dat dat de beloning is van de club en de manier waarop ze daar werken. Het is ook niet zomaar wat, hè? toch AZ uitgeschakeld? Ja, ja, Ze hebben niet de makkelijkste route gehad. Dus ze hebben het keurig gedaan. En, uh, ja, dit is eenmalig misschien. Dus ik kan me naar je voorstellen dat dit een mooi hoogtepunt is. Voor jou als uh, voormalig trainer ook. Hè? Hoe moet je dat zien voor zo'n club als Heracles, Zo'n finale spelen. Je gaat erin als underdog, maar zijn er kansen? Nou, ik vind in ieder geval dat je deze wedstrijd in moet gaan met het feit dat je ook heel veel kunt verliezen. Want je zit er zo dichtbij. Nou ja, dat betekent dat je alles moet geven. Omdat je er zo dichtbij zit en je kunt wat verliezen. Want over een paar jaar weet niemand meer wie de finale heeft gespeeld. Dus je moet inderdaad echt alles geven. En die momenten zijn er. Want ik vind dat het... Uh, je speelt bijna een beetje op neutraal terrein. Kijk PSV thuis tegen Hakelis. Dan zou je toch veel meer geld zetten op PSV. PSV hier is denk ik ook de grootste kanshebber. Maar ja, dit is toch een apart staai. Hangt daar hangt eigenlijk een heel apart sfeertje. Er zijn zoveel supporters uit uh, Almelozen Zijn er nooit meegekomen. Nou, ik denk dat het fantastisch kan worden. Is het niet zo dat een ploeg als PSV juist in hun finale zware aard laat zien en ja, de killersmentaliteit toont? Ja, ik had het net ook met mijn zoon over. Ik denk dat de jongens van PSV zijn natuurlijk wel gewend om dit soort wedstrijden te spelen in dit soort stadion met deze ambiance. Dat is de vraag hoe Irakels daarmee omgaat. Kunnen ze er goed mee omgaan? Ja, dan krijg je een open wedstrijd. Zo niet, ja, dan kan het wel eens een heel makkelijke vertoning worden. Ja, Waar ligt het hart van William, Vloed, van, van William Vloed vandaag? Nou ja, kijk, ik ben toch wel meer met PSV te maken als Brabander dan met Irakels. Helder. Hey, Ik dank je wel. Goed. Okay.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 Watch me now Going up to Harlem To my father's old place It's long gone now But there was peace upon his fate Crossed the boulevard from Malcolm X and Dr. King Walk the avenues And I'll show you what tomorrow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 That's why I love this rollercoaster town. That's why I love this rollercoaster town. Garn Jeffries' That's Why I Love This coaster Town. We gaan nog even een verbinding zoeken. Het is nog 14 minuten. Dan gaan we beginnen daar natuurlijk met PSV en Heracles. Uh, Als Tichler zit daar natuurlijk Ronald van der Geer. Hier is het helemaal vol inmiddels? Is de, de stemming er helemaal in? Alles is gearriveerd? Nou, het zie er wel een paar lege stukjes... Waarschijnlijk zijn dat bussen die wat langer in de file hebben gestaan, want met zoveel honderden bussen en duizenden mensen die hier naar de kuik komen uit Eindhoven en omgeving en uit andere omgeving, kan je je voorstellen dat het een behoorlijke chaos is geworden, hoewel ik de indruk heb dat het redelijk gestroomlijnd allemaal gegaan is. Uh, ...goed over nagedacht, over dat vervoersplan, maar er zijn altijd wel een paar bussen die pech hebben. Want als je naar de overkant kijkt, zie ik toch wel een vak waar, laten we zeggen, nog wel twee bussen in passen. Of in ieder de mensen die erin horen. Ja, ik kan daar nog wel één verhaal over vertellen. Toen ik hier aankwam rijden bij uh, de Kuip, toen zei een sewer tegen mij... Het is wat hè, met die bus. En ik kende dat verhaal niet. Maar er is een uh, bus die uh, direct op uh, advies van de politie op het parkeerterrein ook van de politie is geparkeerd. Blijkt namelijk dat ze uh, uh, hadden verteld onderweg, er zijn geen regels. Nou, toen dacht we dan kunnen we ook wel vuurwerk afsteken uh, in de bus. En die bus is uh, uitgebrand met uh, mensen staand er nog in. Gearriveerd uh, op het uh, terrein van de, van de politie. Dus uh, ja, het is even de vraag of deze mensen wel op tijd in dit vak uh, zullen arriveren vandaag. Dat zat blijkbaar Mario Balotelli ook in die bus. Dat, uh... Er werd ook met dartpijltjes nog gegooid. Zo, zo gaat het, uh, het gerucht. Maar uh, nee, het, het is wel allemaal uh, keurig geregeld. Al die bussen die hier moeten komen, ja, de tellingen lopen nogal uit één. Uit uh, Almelo zouden 264 bussen komen en uit uh, Eindhoven 202. Maar met PSV zouden er dan ook nog vijf treinen vertrekken. En dan zijn er nog allerlei... Uh, ...auto-arrangementen uh, uh, verkocht. Ja, die mensen moeten allemaal er ook nog een plekje vinden hier. En uiteindelijk dus op tijd hier uh, zitten om dit uh, volksfeest mee te gaan maken. Er wordt op dit moment een uh, almeloos liedje gedraaid. En als je dan kijkt voor ons naar de rechterkant van het uh, stadion... is men nou al begonnen met een toch vrij imposante sfeeractie. Ja, het is mooi. Het is, uh, sowieso is het mooi te zien dat het stadion nu echt vrij letterlijk is verdeeld in twee helften. Waarbij aan onze rechterzijde alles werkelijk zwart en wit is uitgeslagen. En alles aan onze linkerzijde... Rood en wit en een beetje zwart. We hebben gezien dat de bondscoach op de tribune zit met uh, Dick Voor zijn assistent. Uiteraard, want daar hoor je te zijn als bondscoach. Kortom het ontbreekt ons dan helemaal niets om er een prachtige voetbalavond van te maken in de Kuip met deze bekerfinale van 2012. Nou, wij komen zo bij jullie terug. Nog 11 minuten. We gaan nog heel even buurten in Almelo. Colette, van nu, nou, jij was op dat plein, inzet moest allemaal nog een beetje loskomen. Is het inmiddels losgekomen, zo'n 10 minuutjes voor aanvang? Ja, ik vind het wel gezellig te worden, moet ik zeggen. Ja, de echte grootste fans die zijn natuurlijk in Rotterdam inmiddels. Maar... Dus ja, de mensen die het Heracles wel gunnen, maar misschien niet echt dat Herakles bloed altijd al door hun aarderen hebben stromen, die staan hier op het plein een biertje te drinken en nog een en nog een en nog een. Ja, en hoe meer bier, hoe gezelliger het wordt natuurlijk. En um, dan hoor ik allerlei verhalen over dat er al dussen teruggestuurd zijn. Dan zou er zouden al dussen teruggestuurd zijn wegens ongeregeldheden in de bus. Heb jij daar wat van gehoord? Nou, daar is het in ieder geval ergens brand. Maar oh, je staat me niet. Nee. Wat zeg je? Nou, we hebben ook gehoord dat er in ieder geval een, een, brand, een brand in een bus is geweest... en een paar bussen helemaal niet zijn kunnen vertrekken. Dat is de berichten die ons bereikt hebben tot nu toe. Ik uh... Oké, okay, ja, want via uh, Twitter schijnt er ook uh, ja, een hoop ongeregeldheden uh, er te zijn. Mensen zijn teruggestuurd te zijn. En ze zijn hier ook een klein beetje bang op het plein. Dat uh, die mensen dan vervolgens de stad in komen en hier de boel gaan lopen uh, vastieren. Dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn. Stel eens even aan deze jongen vragen. Die is volgens mij... Ik hoorde dat jij een van degenen bent die niet meer in de bus kwam. Dat jij wel een kaartje hebt, maar toch hier op het plein staat. Dat ja, kan, is dat zo of niet? Dat... Ja. Ja, dat is wel balen, hè? Ja, best wel, ja. ja we Stel, dus hoe ging dat? Ah, ja, er kwam gewoon geen bus. We stonden wachten op de bus, maar uh, die kwam niet. Dus, uh. Gewoon slecht geregeld? Gewoon slecht geregeld? ah ja, dat denk ik wel, ja. Je bent er stil van? Ja, ja ik wil voetbal kijken, dus... Maar het is nog niet begonnen, toch? Nee, maar toch. Je bent een beetje zenuwachtig. Dat sowieso. Gaan ze wel winnen? Dat ook. Ja? Ah, ja, ja, sowieso. Ja. Die winnen ze wel, hè? <laughs> ik, ik zeg de hele week al, 89e minuut marktloos. En dus, uh, dat kan niet mis Oké. Okay. Nou, we houden de 89e minuut Colette van Nune was dat vanuit Almelo, waar ook de spanning oploopt. Wij gaan er even uit voor het vervroegde journaal van 6 uur. En zijn daarna bij u terug vanuit de Kuip. Ik zeg u nog dat de ruststand bij Arsenal en Manchester City 0-0 is. En over 10 minuten, 9 minuten precies, zijn de bekerfinale vanuit de Kuip. Tussen PSV en Herakles. Maar eerst het journaal van 6 uur. En langs de op 1.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 Het nieuws van alle kanten. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Bleef oh! nou ja, Beleef nu de ontknoop. Ja!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 De Nederlandse en Europese voetbaltoppers live op je tv. Bestel ze nu op sigo.nl slash tv op bestelling. Vanavond zijn we in de tv-show thuis bij Ali B. Hij vertelt over zijn leven van verslaafde hangjongeren tot publiekslieveling. Over de tien maanden in Marokko, waardoor alles anders werd. Over zijn twee zoontjes, de unieke relatie met zijn moeder... en de emoties van zijn programma Op volle toeren. Een tv-show met onder andere Corrie Konings, Najib Amhali en die Vrienden. Ali B thuis, zoals u hem nooit eerder zag. De tv-show na de reunie, Nederland 1.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 In zijn paastoespraak riep hij het regime in Syrië op... om te stoppen met het geweld tegen burgers in het land. En verder refereerde hij aan de aanslagen in Nigeria... waarbij veel christenen en moslims zijn omgekomen. Op het Sint-Pietersplein waren vele tienduizenden mensen. De paus wenste de wereld in meer dan vijftig talen... een gezegend paas toe en bedankte Nederland voor de bloemen. De toespraak van de paus was korter dan vorig jaar. Benedictus maakte een vermoeide indruk. Hij wordt volgende week 85 jaar...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 De Nederlandse Davis Cup ploeg heeft ook de laatste twee partijen tegen Roemenië gewonnen. Gisteren was het team van captain Jan Siemerink al zeker van de overwinning door een 3-0 voorsprong. Vanmiddag wonnen Robin Haase en Thomas Gorel in Amsterdam ook hun tweede enkel spel. Inzet van dit weekend was een plaats in de playoffs voor de Wereldgroep. Het weer vanavond en vannacht regen. De wind neemt in kracht toe. Morgen het grootste deel van de dag grijs en regenachtig. En dan wordt het zo'n 13 graden.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 Het is de eerste paasdag, het is 8 april en het is 1 uh, minuut voor 6. Het nieuws van 6 werd wat naar voren gehaald. En dat allemaal omdat de bekerfinale zo gaat beginnen in de Rotterdamse Kuip. Het is al vaak genoeg gezegd tussen PSV en Heracles. Twee verslaggevers ter plekke en zij gaan het van ons overnemen. Een mooie avond bij PSV Heracles met Bas Dikkeler en Ronald van der Geer. Goedenavond vanuit de Kuip die... Uh... Zo goed als vol zit, nog wat ongelukkiger met wat problemen met de bus zijn er nog niet. Maar de zij die hier wel zijn, hebben er een mooie sfeer van gemaakt. Zo vlak voor het begin van deze wedstrijd. Aan onze rechterzijde zwart-wit, aan onze linkerzijde rood-wit. Het is, als je het zou mogen zeggen, boeren tegen boeren. Dat schept misschien een band en om die reden misschien wel is het bijzonder vriendelijk geweest. Allemaal voorafgaand aan deze wedstrijd, zo hebben we ook begrepen van de politie. Zal vast wel zeker iemand een keer iets hebben gedaan dat niet mag, maar overwegend vriendelijk. En zo hoort het misschien ook. P.S.P speelt thuis. Heracles is te gast. Zo staat het al eenmaal officieel op het affiche. P.S.P gaat aftrappen in deze wedstrijd. Dat dus speelt P.S.P met Lens in plaats van Matasse de punt van de aanval bij Heracles. Daar eigenlijk geen verrassingen. Selecties zijn eigenlijk fit, zodat we kunnen beginnen aan dit duel met twee ploegen die kunnen kiezen uit hun beste spelers. En dat maakt de finale.